Twee uur. met het NOS-journaal. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft VVD-fractieleider Dijkhoff de keuze van het kabinet... om 2 miljard euro te investeren in het bedrijfsleven verdedigd. Hij deed dat in antwoord op interrupties van Klaver en Marijnissen... die meer geld willen hebben voor de salarissen in de zorg. Ze vinden de eenmalige uitkeringen die het kabinet heeft beloofd te karig... en pleiten voor blijvende verhogingen. Volgens Dijkhoff kun je geld alleen maar uitgeven als je het eerst verdient... In Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland zijn 29 agenten op non-actief gesteld... omdat ze deel uitmaken van een extreem rechtsnetwerk. 14 van hen zijn ontslagen. In WhatsApp-groepen wisselden de agenten racistische en neonazistische teksten en foto's uit. In die groepen werden onder meer foto's van Hitler en hakenkruizen gedeeld... maar ook gefotoshopte beelden van een vluchteling in een gaskamer... en executies van zwarte mensen. In Turkije zijn opnieuw ruim 100 militairen opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de beweging van de islamitische geestelijke Gulen. Dat meldt staatspersbureau Anadolu. De Turkse autoriteiten zien de Gulen-beweging als een terroristische organisatie. De beweging wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de koepoging in de zomer van 2016. Sindsdien zijn zo'n 80.000 mensen gearresteerd en 150.000 mensen ontslagen. Gulen zelf woont al jaren in de Verenigde Staten in ballingschap. Voor het eerst is het Wesnell-virus in Nederland ontdekt bij een vogel. De grasmus werd eind vorige maand gevangen in de regio Utrecht. Ook mensen kunnen het virus krijgen, maar de gevolgen ervan vallen meestal mee. Mensen worden meestal besmet door muggen die het krijgen van vogels. Sinds begin dit jaar zijn daarom meer dan duizend wilde vogels onderzocht. De RIVM wil met het testen de verspreiding van exotische virussen in een vroeg stadium ontdekken. Het weer zonnig, aan de kust wat vaker bewolking met misschien een spat regen. 20 graden op de Wadden, 25 tot 29 graden in het midden en zuiden. Morgen in het hele land volop zon, wel iets minder warm, 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 opposition,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 I don't know about you, about you, about you, about you. you know, There's something in his eyes, he's keeping secrets uh -huh. What a way to drop a bombshell, baby Cause you really didn't think I'd find out In the silence, cry And I'm the one on the side where the lights out Now that you feel it, mm -hmm. now that you feel it What you in my heart, hey